Dit is Renate Evers met het NOS-journaal. Drie van de vijf wethouders in Groningen hebben hun ontslag aangeboden. In het gemeentebestuur is een crisis ontstaan over de begroting van 2013. Struikelblok daarbij was de aanleg van een tramlijn in en rond de stad. SP en D66 wilden geen verantwoordelijkheid nemen voor de begroting. Zij vinden de aanleg van de tram veel te duur. De wethouders die voorstander van de tram waren twee van de PvdA en één van GroenLinks namen daarop ontslag. Daarmee is de meerderheid van het college opgestapt en is het demissionair. Burgemeester Rewinkel en de gemeenteraad bespreken vanavond hoe het verder moet. In parkeergarages van Q-Park hoeft vanaf 1 oktober niet meer voor hele uren te worden betaald. Op verzoek van de klanten komen er kleinere tariefstappen, zo staat in een persbericht. De nieuwe prijsberekening betekent volgens het bedrijf dat de klant de ene keer meer en de andere keer minder betaalt. Q-Park is een van de grootste Europese exploitanten van parkeergelegenheden. In Nederland heeft het bedrijf bijna 250 garages, onder meer in alle grote steden. In Utrecht is het eerste gouden kalf van het Nederlands filmfestival van dit jaar uitgereikt aan Willeke van Amelrooy. Zij kreeg een uivere prijs voor haar verdiensten voor de Nederlandse film. De prijs werd uitgereikt door Marleen Gorris, de regisseur van de film Antonia. In die Oscar-winnende film speelde van Amelrooy de hoofdrol. De 32e editie van het festival staat dit jaar in het teken van de familiefilm. Het tiendaagse evenement begon vanavond met de première van de speelfilm Nono, het zigzagkind. kind.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 Welkom bij Peaceful Radio 813 hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Benno Veugen. We zijn begonnen met Figmontas Maleficius met zijn track Space X. Ik hoop dat jullie dat kleine tikje, dat wekkertje, die klok is opgevallen. Goed, we gaan door met, even kijken, ja hier is hij. Een gloednieuwe cd, in ieder geval voor Peaceful Radio Focus heet die van Brian Garrigan. en eh, onder eigen beheer uitgebracht. Ga er maar eens lekker voor zitten. Veel huisplezier bij Peaceful Radio hier op CFM Zandvoort. Love. love is. Uh, de... Komt verschillende keren terug. Misschien is dat wel de rode draad in dit programma van Peaceful Radio 813. In ieder geval deze CD heet Love Moods van de groep Deep Passion. Destijds uitgebracht bij het label Meister Singer. Ik heb dat geprobeerd op te zoeken op de internet. Maar Meister Singer bestaat niet meer. Tenminste, lovemoods.com uh, bestaat niet meer in ieder geval op internet. Dan de laatste track in het eerste uur van 813 La Langerie van uh, Girazade van dat sublabel van Oriane Music. Uh, ja, ik kan het niet uit mijn mond krijgen, dus maar even op de website. Goed, graag tot straks voor nog een uurtje Peaceful Radio hier op M Zandvoort.